2 uur. Het NOS-journaal. Joris Stubenitski. Mandy Pijnenburg is op Schiphol herenigd met haar ouders. De 23-jarige Tilburgse heeft in de Dominicaanse Republiek... een celstraf van vijf jaar uitgezeten voor cocaïnesmokkel. Ze had eigenlijk zaterdag al willen terugkeren... maar toen waren er problemen met haar uitreispapieren. Ja, dat was gewoon verschrikkelijk voor mij. Het is vijf jaar lang heb ik op dat moment zitten wachten... En dat was echt. dat ik een klap in mijn gezicht kreeg. Ik kreeg ook echt een, een pijn in mijn maag. Ik, ik had echt gewoon. Tja, ik dacht dat ik het even, even niet meer aankwam. In 2006 werd Mandy gearresteerd. met ruim 20 kilo harddrugs in haar koffer. Volgens haar hadden Loverboys haar gedwongen de kook te smokkelen. In eerste instantie kreeg de Tilburgse 10 jaar cel. maar dat werd later gehalveerd. De winst van BMW is in het tweede kwartaal verdubbeld. De netto-winst van de autofabrikant kwam uit op 1,8 miljard euro. De verkoop van BMW, Mini en Rolls-Royce steeg met ruim 18 procent ten opzichte van vorig jaar. BMW profiteert van de sterke vraag uit de snel groeiende economieën zoals China en India. De winst van concurrent Toyota ging het afgelopen kwartaal juist in roken op. De Japanse autoproducent hield 10,3 miljoen euro over. Dat is een daling van 99 procent ten opzichte van hetzelfde periode vorig jaar. Na de aardbeving en tsunami in maart in Japan... moest Toyota fabrieken sluiten door een tekort aan onderdelen. De zomerfeesten in het Zuid-Hollandse Aarlanderveen... zijn met onmiddellijke ingang afgelast wegens een tragisch ongeval. Een 20-jarige man kwam om het leven... toen hij bedolven raakte onder een instortende muur. Volgens de organisatie van de feesten reed een familielid met een tractor... per ongeluk tegen de muur die daarop omviel. Het slachtoffer was zeer geliefd in Aalanderveen, vertelde de organisatie. Het heeft zo'n enorme, enorme impact hier in Aalanderveen. In overleg met de en met de plaatselijke horecagelegenheden hebben we besloten om dit zo te doen. En, en nou, trouwens, ja, niemand heeft zin in het feest. Heel Aalanderveen is van slag. De zomerfeesten waren gisteren begonnen. en zouden tot en met morgen duren. Het weer. Zonnige periode met maximaal tussen de 24 graden aan zee en 28 landinwaarts. Aan de kust vanmiddag een koele zeewind. Morgen opnieuw zomers warm, maar smiddags ook kans op een regen- of onweersbui. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A15, Rotterdam richting Europort Tussen rotterdam IJsselmonde en Rotterdam-Charles, 8 kilometer, staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijschok is dicht. Tussen Hoek van Holland en Maasluis rijden geen treinen vanwege een stroomstoring. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Mag je fixen aan Thijs van den Brink. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Je moet de mensen helpen die het niet hebben. De junks, de zwervers, je moet ze allemaal helpen. De daklozen, iedereen. Tijdens de maand Ramadan moet je ze helpen. In Amsterdam zijn er een hoop, hè? Meneer, ja. heb je een euro voor mij? Waarom? Ik wil een broodje kopen. Ja. Ik heb honger. Ja, ik ook. <laughs> Nadjeep Amali, gisteren is de Ramadan begonnen. En een van onze gasten vanmiddag doet er ook een mee te weten. Houda Hamdawi, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoofdredacteur van een nieuw Lifestyle Magazine voor Nederlands-Marokkaanse vrouwen. Uh, hoe voelt het na één dag Ramadan? Uh, ik voel me een beetje slapjes, maar uh, dat is altijd een beetje in het begin. En later komt het uh, oude gevoel weer terug? Ja, dan uh, wen je eraan. Oh ja. Ja. En u doet helemaal niet eten en helemaal niet drinken? Nee, nee, absoluut niet. Ook niet water? Nee. Ook niet als het zo warm is? Nee, zo, zo warm is het hier niet, dus valt wel mee. Oké, okay. <laughs> wij vinden het best warm vandaag, maar... Iemand die zich ook met het onderwerp eten en drinken bezighoudt. Maar dan in VN-verband is oud-minister Gerda Verburg. Vorige week vergaderen zij in Rome mee over de okay. vraag... wat te doen aan de hongersnood in de hoorn van Afrika. Mevrouw Verburg, welkom. Dank u. Um, we gaan zo met u over uw nieuwe baan praten. Maar eerst even een andere vraag die inhaakt op onze beginquote. Vast u wel eens? Nee, zelden. Het is wel dus uh, dat het lang duurt tussen twee maaltijden. Maar echt vast, dan heb ik nog nooit gedaan. Nee, en dat het dan lang duurt is eigenlijk uh, niet een keuze. Dat ontstaat zeker door het werk. Ja, dat heeft te maken met de onregelmatigheid. Maar ik heb wel bewondering voor mensen die het wel doen uit, uh, uit overtuiging. Ja. Over hun werk gaan we het zo hebben. De Surinaams eh. president Desi Boutensen is boos op een schooldirecteur... die een geschiedenisboek heeft laten drukken... waarin hij wordt afgeschilderd als een moordenaar. Boutensen wil dat de man wordt ontslagen... en dat het boek uit de handen wordt genomen. Historicus Fikmeijer praat ons straks bij over meer van dit soort voorbeelden... Van geschiedsvervalsing. Goedemiddag, Vic. Hartelijk welkom. Is dat iets van alle tijden? Dat leiders de geschiedenis naar hun hand proberen te zetten? Dat is van alle tijden. Je kunt heel ver teruggaan in de geschiedenis waar dat al gebeurt. En ik ga straks ook heel ver terug tot in de Romeinse tijd. Dat een keizer al begon met een soort persoonlijk testament. waarin hij alles wat misgegaan was in zijn uh, regering. en dat was er ook naast de successen, verdoezelde. en voor het nageslacht alleen maar de successen wilde weergeven. En schrijvers die een uh, andere weergaven waren gaven, die werden dan vaak ja. gecensureerd. Waarschijnlijk zit het dan ook in ons, of niet, die nee, neiging? Ik, ik denk dat het in de mens zit, want je kunt je natuurlijk de vraag afstellen, afvragen... wat is de objectieve ware geschiedenis? Bestaat die? Ja. Of is er een bewuste subjectieve geschiedenis, of moeten we dat zien? Jij bent historicus, we gaan het straks allemaal aan je vragen. Dichter bij de dag is vandaag Renze Sinkgraven. Tegen drie uur gaan we luisteren naar het gedicht dat hij schrijft over deze talkshow. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Dan kunt u reageren via de mail ditisdedag.eo.nl of via Twitter. Gebruik dan hashtag DIDD. Gerda Verburg, voormalig minister, voornamelijk voormalig Kamerlid voor het CDA... en sinds 1 juli permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de FAO... de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties. Nou, U bent een maand bezig, is het wat? Ja, het is belangrijk werk en het is ook mooi werk. Ik heb de, um, mijn, mijn hart verloren, zou ik maar zeggen, of mijn hart verpand aan landbouw en tuinbouw en uh, voedselproductie en voedselzekerheid. Dat is van recente datum, dat is uw hele leven al, toch? Ja, dat, dat zit natuurlijk wel in mijn genen, want ik ben van boerenafkomst. Dus ik ben uh, uh, eigenlijk opgegroeid met het produceren van, uh, van voedsel... vanuit een boerderij. We hadden een melkveehouderij thuis. Uh, maar het is uh, in mijn, tijdens mijn periode als, uh, als minister wel erg doorgebroken. Ja. En dat, uh, dat heeft er ook mee te maken dat, dat voedselzekerheid en landbouw... zo centraal op de wereldagenda weer staan. Ja. Ja. Alleen maar aan de, aan de situatie in de Hoorn van Afrika, nou ja. waar we dagelijks mee geconfronteerd worden okay. en waar we ook veel aan zouden moeten doen. Maar u begint midden in de zomer aan de nieuwe baan. Juli, is daar iets te doen in het pand van de FAO of is het daar uitgestorven? Ja, het, het raakt nu wat uitgestorven. Dat is ook de reden de, waarom. In het land hebben natuurlijk pas in augustus pas vakantie. Uh, ja, dat, dat klopt. Dat is ook de reden waarom ik uh, op 1 juli direct daar naartoe ben gegaan, om uh, juist die laatste paar weken ook te kunnen meemaken. Uh, en dat was ook belangrijk, want toen kwam de actie van het Wereldvoedselprogramma ook een van de drie organisaties in, uh, in Rome op gang om uh, iets te doen aan de hongersnood in de, in de hoorn van Afrika. Ja. Dus het is heel belangrijk dat ik daar ben geweest en nu ben ik terug en heb ik een paar weken vakantie en ik geniet van Nederland. Ja. En zit u op kamers daar of hoe moet ik me voorstellen? Nee hoor, ik kampeer nog wel een beetje omdat we, eh, omdat we nog niet officieel eh, verhuisd zijn. Dat gaat eh, in september gebeuren. Maar echt kamperen of echt kamperen kun je, het, uh, kun je het niet noemen. Ik heb wel een mooi dak boven mijn hoofd. Maar als ik zou moeten kamperen, dan is dat in de Italiaanse, <lacht> het Italiaanse klimaat ook echt nee. geen straf. U zegt wel. u gaat samen met uw partner die kant ja. op? Uh, ja. Moet u dan zelf een huis zoeken? Hoe gaat dat? Moet je dan op Vunda gaan kijken? Nee hoor, nee, dat, dat hoeft niet. Um, er wordt uh, gezorgd voor een, voor een huis en dat ziet er erg goed uit uh, waar wij uh, wonen. Ja, dat is op de meeste plekken in Rome zo, toch? Oh, hoe ziet ja. dat er dan uh, uit? Ja, nou, het is, uh, is, een, is een mooi huis, huis met, een, met een prachtige tuin. En de mensen die naar uh, Rome komen... ik denk dat mijn buurman Vic Meijer daar nog wel een keer uh, zal komen. Die ga ik uitnodigen. U mag nee, nee, ons ook ver... uitnodigen, hoor. Ja, dat is fantastisch. Ik liep, <laughs> ja. ik liep er drie weken geleden nog rond in de buurt langs de Via Appia. Fantastisch, dat is ja. een van de prachtige ja. plekken. Ja. Met ook prachtige restaurants erbij. Ja, maar dat is ook wel link, hè? Want mevrouw Herfkens had ook zo'n appartement in New York. En die kreeg problemen mee. Die kreeg veel subsidie, geloof ik, of zo. So... Wow. Ja, nou, bij mij is, het, is alles heel uh, mooi en strak geregeld. Er zijn allemaal regelingen voor. Daar, die ben ik nog allemaal tot mee aan het nemen. En, daar, en u uh, zit al bijna in dat appartement. Ik zou uh, maar ja, uitkijken. Nee, maar, nee, maar het komt allemaal helemaal goed. Ik ben er niet zo van om, uh, om, om problemen mee te krijgen. Dus ik hou me gewoon netjes aan ja. de regeltjes. <lacht> en dan nog uh, heb, ik, uh, heb ik geen klagen. Althans, dat zult u mij hier niet op het trappen. Nee. En uw partner uh, had alle tijd, heeft ze alle tijd om met u mee te gaan? Of heeft hij een baan opgezegd hiervoor? Nou, dat, daar hebben wij de kerstperiode aan besteed. Om uh, dat met elkaar te bespreken. Bespreken. Ik eh, kwam half oktober uit, het, uh, uit de positie van uh, minister. Toen ben ik voluit weer Kamerlid uh, geworden. En toen hebben we in de kerstperiode, naast het weer eens wat tijd voor elkaar hebben... en voor uh, de familie en vrienden hebben, hebben we gezegd... oké, okay, wat uh, gaan we nu uh, verder doen? Hè? Want het zou mijn laatste periode als Kamerlid ook, uh, ook worden... Ja. Dood gewoon omdat ik al zo'n beetje drie termijnen erop had, had zitten. En dan kijk je eens wat vooruit en zeg je... Ja, wat gaan we doen, nationaal of internationaal? Er was internationaal de vraag of ik een taskforce zou uh, willen leiden om het werk dat ik um, eerder had gedaan als uh, voorzitter van de commissie voor duurzame ontwikkeling van de VN, um, daar ben ik een jaar lang voorzitter van geweest, om dat voor te zetten, om het resultaat daarvan, dat ging ook over landbouw, voedselzekerheid en klimaat, om uh, de uitkomsten daarvan ja. ook echt uh, dat zou een in de praktijk te nee, dat zou geen fulltime okay. baan zijn, dat zou ergens mee gecombineerd moeten worden en um, uh, juist dat gegeven is zo mooi te met wat ik nu in Rome doe. Dus ik uh, werk vanuit Rome, maar ik ben af en toe in uh, New York... om uh, ervoor te zorgen dat uh, de, de, het accent, de aandacht voor land- en tuinbouw... voor voedselproductie, mm. voedselzekerheid en klimaat... met elkaar wordt gecombineerd. Mm. En daar hebben we in en vanuit Nederland natuurlijk geweldig veel te bieden. Maar dat gaat u doen. Wat gaat zij doen? In de tuin werken? Nee, dat denk ik niet. Daar is het niet een type voor. Maar ik ben haar wel ontzettend dankbaar dat ze uiteindelijk heeft gezegd van... Ik ben wel bereid om mijn baan op te zeggen. Want ze heeft, er, ze heeft hier ook een prachtige baan. Uh, ik geloof zelfs dat ze dat vandaag officieel uh, gaat doen. En ze heeft nog Dag. geen baan daar? Nee, nee, nee. Maar uh, ik heb wel tegen haar gezegd... Uh, we gaan ervoor zorgen dat jij niet hier... smorgens uh, wakker wordt en denkt van... wat zal ik vandaag uh, weer eens doen? Wat op zich geen straf is in Rome. Nou, nee, dat ja. hoeft... Nee, dat, nee, dat een expertvrouw zijn? Dat nee, is niet leuk, Nee, thuis. nee dat hoeft niet. Dat dat de, de eerste drie weken kom je dan wel door. Maar je moet wel een, een soort uh, iets hebben waar je, waar je voor, voor wakker wordt, waar je voor leeft... en waar je ook je eigen verhalen kunt, ja. uh, en ervaringen kunt opdoen. Nou, maar dat ik... gaat lukken, zegt u? Ik denk het wel. Ik Dat heb gaat op u op, ook nog even regelen. Nou nee, ga ja, nog even regelen. Kijk, ik ben er al een maand geweest en ik heb daar een maand uh, alleen gezeten. En dan kun je wat doen aan het, aan het uh, ontwikkelen van contacten. En dan kun je hier en daar zeggen, nou, als jullie nog eens iets, uh, iets te doen hebben. Of wat vrijwilligerswerk, of misschien wel in de kerk der Friese. Die prachtige kerk die daar vlak bij het, uh, bij het Pietersplein in het Maar u bent daan, protestant is, toch? ja. En dat is katholiek hoor. Ja, dat is ook zo. Denkt u dat u daar wat mag doen? Nou, dat weet ik niet. Um, um, ik heb de pastoor al, uh, al vragend, al zonder dat zonder uit, <laughs> uit te spreken. Nee, nee, zonder dat uit te spreken heb ik hem al vragend in mijn richting uh, zien kijken. <laughs> ja, ja. Uh, zo van, uh, bied je nog niet aan dat je misschien ook nog wel wat in deze kerk wilt doen? We zijn er al een paar keer, of ik ben er al een paar keer uh, uh, geweest. Mijn partner is er al, is al een keer mee geweest. En het is een fantastisch ontmoetingspunt uh, voor Nederlanders ja. uh, in Rome. Ja. En heel veel uh, Nederlanders komen in Rome nog wel weer eens in de kerk. Dus dat is al, allemaal... allemaal, allemaal. Ja. Maar, nee, maar ik vind het wel een punt van aandacht. Ik vind dat mijn partner daar, het daar ook gewoon haar eigen activiteiten moet kunnen opnemen. Maar dat moet nog geregeld worden. Ja, maar ik heb er wel vertrouwen in, want er is al wat, is er wat aas okay. uitgezet. Ja. Kijk, dat je in Rome wil wonen, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat je dan bij de FAO gaat werken, dat lijkt nog wel... Uh... Een klus. Het beeld wat wij daarvan hebben... is dat het een buitengewoon bureaucratische organisatie is... met 193 landen... die dan heel veel met elkaar moeten vergaderen... om hele kleine stapjes te zetten. Daar moet je maar zin in hebben. Um, in de eerste plaats is elke stap er natuurlijk één. En inderdaad heeft de Verenigde, daar hebben de Verenigde Naties... Zijn, bestaat nu uit... Uh, uit uh, um, uh, 193 <kijkt> landen. En ja, die landen... moeten het ook met elkaar eens worden. Tegelijkertijd wordt elk land... Uh, langzamerhand geconfronteerd met de vraag... hoe voeden we ons land, hoe nee. voeden we... Alle, alle Die vragen zijn ontzettend belangrijk. En wereldwijd, hoe doen we dat ook? Nu 6,5 miljard, dan 9 miljard. Um, en dat betekent dat de aandacht ervoor uh, terugkomt. Nou, We krijgen ook nog een nieuwe leider, een nieuwe directeur-generaal. Er zit al wat in de reorganisatie, maar u hebt wel een punt. Je moet altijd zorgen dat dit soort organisaties ook scherp blijft uh, opereren. Ja en dat mensen die daar aan die vergadertafel zitten... zich altijd afvragen nee. voor wie doe ik het. Ja, dat geloof ik allemaal. Maar met z'n 193 ja. kan je toch helemaal niks? Nou, je, je kunt wel veel, want we maken niet voor niks uh, stappen. Het is niet voor niks dat... Wat de drie? voor stappen? <tie> dan? Nou, de drie in, in Rome gebaseerde organisaties... de, uh, de Voedsel- en Landbouworganisatie... maar ook het Wereldvoedselprogramma en uh, IFAD... dat gaat om landbouwprojecten... Uh, uh, trekken hand in hand op in Afrika, in de Hoorn van Afrika om twee dingen te doen. Enerzijds uh, um, nu zoveel mogelijk uh, um, de honger te bestrijden... maar in de tweede plaats ook... en daar komt ook de kracht van de FAO om de hoek... Uh, de vraag beantwoorden hoe voorkomen we een nieuwe crisis. Want je kunt nu al zeggen van nu voeden we uh, 10 miljoen mensen... of straks 11 mm. of 12 miljoen mensen in september wellicht. Maar de bedoeling is wel dat die mensen weer teruggaan naar waar ze vandaan komen, zoveel mogelijk. Dat de boeren die in Afrika vaak boerin zijn... veel vrouwelijke boeren in Afrika... dat die weer hun eigen voedsel gaan produceren. Nou, hoe doe je dat? Daar is de kennis, de kunde... Die vragen lijken me heel interessant. Ja. En, maar u was minister, dan heb je het op zo'n departement... in je eentje voor het zeggen... En nu komt u in zo'n enorme vergaderzaal, stel ik me voor... met 193 andere mensen. En dan moet u daar samen eens te worden. Waarom denkt u dat u daar het verschil kunt maken? Nou, ik weet niet of ik het verschil kan maken... maar ik ben wel gemotiveerd om mee het verschil te maken. In de eerste plaats zit ik natuurlijk in de Europese delegatie. Maar snap u iets met die, met die angst voor de bureaucratie... Ja zeker, nee, maar dat snap ik. Nee, maar dat is juist voor mij ook altijd de reden geweest als Kamerlid en als minister. Maar ook nu weer. Dat ik me altijd blijf afvragen voor wie doe ik het? Um, wat is ons uiteindelijke doel? En hoe zorgen we ervoor dat in die vergaderzaal mensen dat ook in de, tussen de oren hebben? Ja. En uh, ja, dan ben ik Toudelijk daar iemand... Een onmogelijke opdracht. Nou, dat weet ik niet. Um, uh, ik denk uh, dat ik daar goede papieren voor heb als, uh, als uitgang. Uh, als, als, als startpunt. Omdat ik wel overkom als iemand die ook heel to the point is... en ook heel praktisch gericht uh, is. Ik heb dat als voorzitter van die Commissie voor Duurzame Ontwikkeling... Hmm. in 2008, 2009 ook gemerkt. Mensen vinden mij um, heel doelgericht... Uh, en ook heel actiegericht. En maar dat juist is daarom nodig. lijkt ja. het me zo zwaar. Ja. Nou ja, het zal wel pittig zijn, maar... Want dan wilt Ik... u door... Ja. en dan, ach, dan moet u door die stroop. Ja, ja, de de maar vertegenwoordiger dan is het... van Zambia... Dan... gaat dan moeilijk doen. Dan is het, dan is het ook extra, uh, extra mooi... om dan weer door uh, zo'n barrière heen te breken... als dat al nodig uh, zou zijn. Maar ook daar... een groot gebouw, uh, veel landen... dus ook veel wandelgangen... kun je ook veel in de wandelgangen doen. Uh, Vic, zou jij het zien zitten? Ik heb nooit zo gewerkt in grote organisaties. Ik heb altijd bij een vakgroepje gewerkt met vier mensen. Dat was een moeilijk dus, ja. <laughs> en, en ik ben één jaar voorzitter van de studierichting geweest. Dan had ik vijftig docenten onder me. En dat was niet mijn sterkste. Ik ben niet zo'n zo bestuurder. Maar ik denk wel dat mevrouw uh, Verburg groot gelijk heeft. Het moet natuurlijk gebeuren. Ja, dat, die, die, ja is dat zo? Die, die, voet, die voedselorganisatie moet zo het grootste probleem... Natuurlijk kan ik als alfa toch wel gewoon zien... dat is water en voedsel. Ja, dat wordt het grote probleem. Maar dus ze je... bestaan sinds 1945. Jawel, dat... En de problemen zijn niet kleiner geworden sindsdien. Nee, maar de wereldbevolking is ook zo ongelooflijk gegroeid. Ik bedoel, dat, dat, dat... ja. En daarom kun je niet een organisatie gaan, uh, daarop gaan kapitelen. Nee. Ik denk dat ze juist daardoor steun moeten hebben... om. Om, om meer te doen. Maar ja, als die bureaucratie doorbroken kan worden... Ja, dan moet dat gebeuren. en, ja. en, en ja, dat, dat zal nu blijken wat er nu in Oost-Afrika gebeurt. Of, of men daar doorheen kan breken. Mevrouw van Burg, 1945 is de vrouw begonnen. heb ik opgezocht op Wikipedia. Klopt. Het heeft niet echt geholpen, toch? Nee, maar ik, ik geloof niet dat je kunt zeggen um, dat, dat door het oprichten van een organisatie een probleem wordt opgelost. We hebben ook een VN-veiligheidsraad. En toch hebben we ook nog oorlogen en, en burgeroorlogen. Ja, maar Denk dat alleen is wat maar anders. Deel... Dat is menselijk handelen. Ja, is dit geen menselijk nou, handelen dan? voor een deel. Dan? Is dit geen menselijk, drie, menselijk handelen? Drie jaar droog, daar kan de mens niks aan doen. Nou, daar kan een mens misschien wel wat aan doen. Uh, in Afrika is slechts 1% van het land uh, wordt geïrigeerd. Dus daar wordt water ook gespaard. En dat wordt ook, uh, ook deskundig uitgezet. In Azië, waar men 15 jaar geleden al is begonnen met investeren... gericht investeren in land- en tuinbouw... In, en dus in voedselproductie en voedselzekerheid... daar is al 38% geïrigeerd. Maar Ik denk heeft dat de FAO dat de, kennis... de afgelopen 15 jaar niet geregeld dan? Nou, omdat we het niet kunnen opleggen. We kunnen alleen vanuit de FAO dingen doen als de regering... van van een land de verantwoordelijkheid neemt... Hmm. om ervoor te zorgen dat er een goed land- en tuinbouwbeleid uh, komt. Ben je maar dat klaar wegen... in de van Afrika? Ja, dat, dat is ook een van de problemen. Het is ook niet voor niks dat we uh, zo, hard, zo stevig aanlopen tegen dit probleem rond uh, Al-Shabaab in Somalië. En dat mensen zeggen: Ja. Dat is ja, een militante moslimgroepering die duidelijk het zeggen ja, heeft. Ja, zeker. Ja, en er zijn nog meer, uh, er zijn nog meer uh, uh, bendes die daar uh, actief zijn. En dat is hartstikke lastig, want in eerste instantie hebben ze het uh, ontkend dat er sprake zou zijn van uh, dreigende. De voedseltekort. Nou, nu uh, uh, geven ze het dan wel toe. Maar nu stellen ze weer allerlei eisen aan de, aan de organisaties. En mensen die hier geld geven. Die willen weten dat het geld ook goed terecht komt. Ja. En niet ja. in de verkeerde zakken. Maar via voedsel bij de mensen ja. die het nodig hebben. Maar als, de als de het dan dus al die jaren niet lukte. Hè, om, terwijl er toen nog niet echt een hongersnood was. Om ja. daar iets van ontwikkeling te brengen. Hoe moet dan nu, in, terwijl er ook nog eens hongersnood is... en die organisatie nog steeds actief is... dat geld wat wij dan geven, ja. wel gaan helpen? Ja. Behalve dan dat dat misschien noodhulp is... en dat je gewoon als een gek daar voedsel gaat droppen. Maar dat wilt u niet alleen, toch? Nee, niet alleen voedsel droppen. Nee, Voedsel droppen is het eerste. Maar zorgen dat mensen hun eigen voedsel weer kunnen gaan produceren... is het volgende. Want daarmee, alleen daarmee voorkom je een volgende crisis. Um, kijk, ik denk dat je, dat je nooit cynisch uh, mag worden. Het blijft altijd mensenwerk. Maar ik heb nu een, een maand rondgelopen... Uh, en ik heb gezien hoe dat Wereldvoedselprogramma hoe dat werkt. Um, en ik zie daar een geweldig stel enthousiaste... Uh, bijna militair opererende mensen die bezig zijn met de logistiek. Hoe zorgen we dat voldoende uh, vitamine- en mineralenrijk voedsel bij dat vliegtuig komt... en hoe krijgen we dat dan op de plaats? En hoe zorgen we dat het daar dan opgevangen wordt... en gedistribueerd uh, wordt op een, ja. op een verstandige manier? Um, uh, ik zie ze bezig met, uh, met voedsel kopen in de regio... wat de landbouw in die regio dan weer verder uh, kan helpen. Kortom, er gebeurt een heleboel. Ik zie ook wel, en ik heb er ook wel gevoel voor en begrip voor... dat mensen zeggen... ja. Um, na zoveel jaar lukt het niet. Um, maar dan zeg ik, wat is nou het alternatief? We weten dat die honger er is. We weten dat we de technieken, de mogelijkheden hebben. Um, en hier in Nederland hebben we de Universiteit van Wageningen... om die technieken en die mogelijkheden uh, ook, ook te benutten. Waarom doen we dat niet? Kortom, ik vind dat ook al ben je dan cynisch... over wat er in het verleden gepresteerd is... Um, of wat er nu gepresteerd wordt, dan heb je nog de verantwoordelijkheid om alles eraan te doen om ja. mensen niet zomaar dood te laten gaan. Moet u dit soort uitleg vaak geven op verjaardagen dingen als u vertelt over uw nieuwe baan? Ja, ik ben nog niet zo vaak op uh, verjaardagen geweest nou ja, sinds die tijd. Maar in uw privékring denk is, is... het wel. Ik denk het wel, maar ik zal het ook blijven doen, uh, dood gewoon, omdat best ik best vermoeiend namelijk als ja, je een nieuwe maar, baan zo moet verdedigen. Ja, maar als je ervan overtuigd bent dat het kan, ik denk dat we op, nee, in, in, in de hele wereld voldoende landbouwgrond op dit moment in productie hebben om de hele wereld te, te voeden. Niet alleen nu, maar ook in 2050. Omdat in een land als Ethiopië, hè, waar we toch allemaal de associatie bij hebben... daar is het droog, daar is het onvruchtbaar, daar hebben mensen uh, honger. Hè, dus uh, hongersnood, dan hebben we al snel Ethiopië op het netvlies. Als je daar een paar boerengebruiken toepast, uh, op tijd zaaien, zorgen voor goede bemesting. Maar zo simpel kan het niet zijn, dat was te lang. Zo, simpel, zo simpel kan het wel zijn, waarom is het niet nou, gebeurd? Ik, nou, ik, denk, wel... ik denk dat er te veel. Kijk, mevrouw Verburg is een boerendochter van huis uit. Dat die ook het kleinschalige in de gaten heeft. Dat, het ja, te veel... dat, dat zullen toch wel collega's bij de FAO ook. ook nou, maar ik gehoven. denk dat er veel, veel wetenschappers altijd gezeten hebben. En nu iemand die en het grootschalige ziet, het macro-economisch, maar ook het micro ja, ik denk, ik heb daar best. Je ja, hoopt echt dat Gerard nou, het verschil gaat maken? Nou, ik, ik wil niet zo ver gaan, maar ik denk best als je de hoop niet meer hebt, ja, dan moet je in het leven bijna nou, ophouden. Dat zeg je wat? Gisteren hadden we journalist Hans-Jaap Melens de gast in onze uitzending, en die rondreizend voor de Wereldomroep, en die zei het volgende: Die crisis was er ook in 1985. Ja, ja, ja. En, ja, ja. Toen was nee, nee, ik 17, toen keken we allemaal naar live Aid. En ja, vonden we allemaal ja. een prachtig concert. En toen zou het allemaal gaan veranderen in Afrika. Maar ik ben heel vaak in, sinds ja. die tijd daar geweest, op allerlei plekken, heel Afrika door, denk ik. En. Echt heel erg structureel zie ik het niet veranderen. En Hans-Jaap zei er nog bij, ik ga niet geven de kans dat het geld verkeerd terechtkomt, is veel te groot. Nou, dat is jammer. Ik denk dat je heel kritisch moet zijn over waar je wel geld voor geeft of niet. Uh, maar als je zo cynisch bent dat je denkt van... het is nog niet opgelost en dus stoppen we er maar mee. Gaan we met de rug daar naartoe uh, staan? Dat zou ik wel heel erg uh, vinden. Misschien ik, moet je concluderen vind... dat een goed leven in Somalië niet kan. En moet je zeggen, dan gaan we weg als mensen. Dat, dat maken we een woestijn Ja, maar wie, maar wie zegt dat dan? Laten we dan eerst alle mensen die nu op zoek zijn met hun kinderen... Uh, op, op, op weg zijn om voor zichzelf en voor hun kinderen... terwijl ze soms die kinderen onderweg moeten laten liggen, nee. omdat ze niet verder kunnen. Moeten we daar dan tegen zeggen, het is jammer. Nee, maar, maar is in ieder geval, te... laten we niet teruggaan dan naar die plek. Nee, maar dat vind ik dan een terechte vraag. Die moet ook gesteld wo worden. Ja, en... zou, zou, zou, zou de nou, conclusie ja. moeten zijn, dat deel, de hoorn van Afrika, daar kan je eigenlijk niet goed leven. Nou, er is een, er is een, is een verschil tussen een vraag stellen en een conclusie uh, trekken, wat mij betreft. Nou, ik maar ik vind het een goede vraag, Peter ik. Ja, ik vind het een goede vraag. Ik vind het een terechte vraag. Peter, Peter, Bakker, de ook, hè? Peter Bakker, de, de oud-CEO van uh, TNT, is daar geweest. Ik heb vorige week maandag uitvoerig met hem, uh, met hem gesproken in de Rome. En uh, Peter Bakker zegt: Wat we in Somalië zien zijn de eerste klimaatvluchtelingen. Misschien moeten we uh, wel vaststellen dat er in Somalië niet meer geproduceerd kan worden vanwege het klimaat. Nou, ik kan die conclusie niet delen, want ik, uh, maar ik vind het wel. wel niet eigenlijk? Nou ja, omdat ik er niet geweest ben. Ik nee, bedoel, nee, hij okay. is er geweest en heeft die dingen gezien. Ik hoop dit najaar nog naar, uh, naar de hoorn van Afrika uh, te gaan. Om het daar ook zelf uh, te zien en... en uh, en, te, en te zien wat er gebeurt aan het voorkomen van de volgende crisis. Uh, maar het zijn wel opmerkingen waar je rekening mee ja. wilt, zult moeten houden. En of je zegt van, maar we hebben zoveel nieuwe mogelijkheden om het bijvoorbeeld te laten regenen. He, want we uh, staan nergens, sta nergens uh, verbaasd over wat er allemaal kan. Kijk naar de precisielandbouw en die we hebben via... Techniek. Natuurlijk. Als oplossing van dit probleem? Nee, niet als oplossing, maar als bijdrage aan hmm. die oplossing. Um, er, is niet, er is niet een oplossing, anders hadden we die al lang gevonden. Ik ja. bedoel, dan, dan, je mag niet ervan uitgaan dat we 40 jaar een, een oplossing... of 60 jaar of nog langer een oplossing in de kast laten... omdat we er geen belang bij hebben om de voedsel. Nou ja, wat ik in de voorbereiding op dit gesprek ook wel las... is dat we in heel veel landen, ook andere landen, hulp geboden hebben. Egypte bijvoorbeeld. Het gevolg daarvan is vooral dat er heel veel overbevolking is gekomen... Hmm. en dat er heel veel armoede is gekomen. Ja. Wordt daar wel eens goed op gereflecteerd of dat nou zo verstandig is ja, geweest? Ja, dus er zijn mensen die zeggen: ja, daar zul je toch ook heel die demografische ontwikkelingen, daar zul je ook uh, bij moeten stilstaan. Maar als u het niet erg vindt, dan hou ik me eventjes ja. nu bij, uh, bij land en tuinbouw. En, maar ja. het is wel, het is nou een, ja, ook Dat is, het is het recht, ook, is ook is het... een belangrijk punt. In die zin, in China zijn de mensen allemaal vlees gaan eten de laatste tijd. Als iedereen dat gaat doen, gaat het niet goed. Ja, maar dan zitten we op een ander chapitre. Dat vind ik nou weer niet zo'n goede vraag van u. Ah, ik had een paar goede ja, geld. Nee, maar kijk. Um, dat is inderdaad een gegeven. Dat als mensen het, uh, het beter krijgen. En mensen hebben meer geld te besteden. Dan gaan ze ook meer zuivelproducten. Kaas, boter, yoghurt. Uh, en meer vlees uh, Zou eten. Zou ik wel over nadenken. Want het ja. produceren van vlees kost nogal wat last. Ja, nee, dat is ook zo. Daar is ook veel over nagedacht. Maar wat gaan wij dan tegen die Chinezen zeggen. Luister eens, wij eten hier... wij barbecuen graag met dit, dit mooie weer. En we hebben ook graag een stukje kaas. Daar zijn we erg goed in. En we willen ook ons bekertje yoghurt of... Nou, uh, we of, we of, kunnen wereldwijd afspreken om meer om plantaardig te gaan verbouwen. en minder ja, Maar land, we, daar ligt ook nog een Fiek. probleem. Want wij hebben heel veel Nederlandse rozenkwekers. Die zitten in Noord-Kenia. En die halen daar de prachtigste rozen. Die worden naar hier uh, gebracht. Met andere woorden, er kan dus wel geproduceerd worden. Het is alleen op een andere manier produceren. Dus dan moeten ze ook producten... Uh, gekweekt kunnen worden, die voor de bevolking daar... de moeite waard kunnen dat zijn. Klopt. Nee, Maar in dat Ethiopië kunnen dus boeren... en ik was net begonnen met dat vertellen... en toen kwam er weer zo'n goede vraag. Um, in Ethiopië <lacht> kunnen ze dus door het toepassen... van een paar boerenprincipes... vier keer zoveel opbrengst van een hectare afhalen. En als je er een Nederlandse boer of tuin ja, dus zet heb je zeven keer zoveel. Dus er zijn veel mogelijkheden. En Alleen... dat het niet lukt thuis, is omdat simpele dingen... in Afrika best moeilijk zijn mm. om uit te voeren. Ja, Toch? Dat zeg ik is, dat En dan komt, dan komt om de hoek uh, kijken... waar ik het uh, met uh, Kofi Annan ook uh, over heb gehad... en met David Nabarro... de speciale afgezant van uh, Ban Ki-moon... de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En ik heb gezegd, zien jullie nou verbetering in Afrika... want de regeringen van die Afrikaanse lidstaten... zullen verantwoordelijkheid moeten nemen om een goed land- en tuinbouwklimaat te scheppen... en beleid te voeren. Anders kunnen we meer gaan produceren. Maar er ligt nu 40%, 30 tot 40%, na de oogst te verrotten op het land... omdat het niet vervoerd kan worden of omdat het niet verwerkt kan worden. Als regeringen serieus zijn in het oplossen van hun eigen voedselvraagstuk... dan begint het daar. En pas als regeringen daar ook verantwoordelijkheid voor willen nemen... Ja. dan kan er meer gebeuren. En beide zijden... Het gaat niet hard, maar het gaat wel de goede kant op. Zullen we een afspraak maken? Voor over... U gaat er vier jaar heen, geloof ik. Hè? Dat u over vier jaar hier terugkomt. En dan gaan we evalueren wat u hier allemaal gezegd heeft. En dan kijken we of het fruit gaat. Dat is. lijkt me uitstekend. Wie is het tegen die tijdleider van het CDA, trouwens? Denkt u? Ja, niet. dat is een goede vraag. Ik heb, um, een, ik, ik heb een lijstje wel, uh, van uh, namen die dat, dat zouden kunnen doen. Ja, ik uh, uh, ga Deze band gaat de kluis ja. in. Het hoort ja. ja. verder niemand. Ja. Nee. Te over vier jaar de maar te over, kijken of over, vier jaar, klopt. Jaar, over vier jaar zal ik u vertellen... of, het, uh, of, het, uh, of mijn nummer één het ook geworden is. Wie hoopt u? <laughs> wat is nou, is dat nou, u, u, u gaat naar Rome, wat is ja, dat nou het klopt, probleem? Dat klopt, maar ik blijf wel top uh, uh, betrokken bij mijn, uh, bij nou, mijn eigen daarom, geef ze, ze goed en advies? En ik praat met iedereen en ik zeg tegen iedereen, als je dit een keer bent willen uitpraten u, mag gewoon wat uitpraten, u mag zeggen wat u vindt. Uitpraten en bijpraten, kom dan naar Rome, in mijn uh, heerlijke tuin, eens eventjes uh, op je gemakje van mag, verre, gooi. de zaak beschouwen. Ik zeg, je, je mag ook mee. Ja, ja, maar ik wil graag een antwoord op mijn vraag. Ja. Wie, wie moet dat doen? Nee, ik heb, uh, ik heb daar mijn gedachten over. Ik heb die gedachten ook hours. gedeeld met uh, deze en gene. Mm. Um, maar ik denk dat over twee jaar die uh, nieuwe lijst trekken, want daar hebben we het over, um, in, in Den Haag ook langzamerhand indruk moet gaan maken. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel door met Wouda Amdaoui, hoofdredacteur van een Lifestyle magazine voor Marokkaans Nederlandse vrouwen. En natuurlijk historicus Vic Meijer. Die we al even hoorden. En oud-minister Gerda Verburg is dan ook nog bij ons. Over twee uur op zender het Radio 1 journaal. Nu eerst het nieuws van half drie gelezen door Juri Stubeniski. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Voor cocaïnesmokkel. Pijnenburg was 18 toen ze werd opgepakt en zegt dat ze werd gedwongen door een groep loverboys. En moslims die in Duitse profclubs voetballen hoeven zich op speeldagen niet aan de ramadan te houden. Dat heeft de centrale moslimraad in Duitsland gezegd. Tot 29 augustus mogen moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en drinken, maar de sporters mogen de vaste dagen later inhalen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. We vinden het nog steeds leuk dat u luistert naar Dit is de Dag hier aan tafel. Houda Handawi, hoofdredacteur van een nieuwe Lifestyle Magazine voor marokkaans nederlandse vrouwen. Oud-minister Gerda Verburg en historicus Fik Meijer. Heeft u een vraag of opmerking? U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. U kunt ook een bezoek brengen aan onze website ditistedag.nu. Ja, Hoeda, op dit moment uh, hou jij zelf ook aan de Ramadan. We hoorden net in het journaal dat uh, voetballers dat niet hoeven te doen. Die kunnen later die dagen inhalen. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind... Uh dat ze moeten doen wat ze zelf voelen. Ik uh, zou het denk ik ook niet trekken als ik uh, profvoetballer zou zijn. Maar uh, voor nu, als hoofdredacteur, trek ik het prima. Ja? ja, vol te houden, ook tijdens een interview hier. Ja, ik probeer We niet zien, zo heel hè? veel te praten, dus uh, dat ja, merkte je. Dat is tijdens een interview, ja. <laughs> maar nu wel, bij mijn eigen ja, interview. Ja, nou, wij hadden het net over de honger in Afrika. En op zo'n moment, als, hè, tijdens de Ramadan, hou je zelf uh, ja. je, eet je niet... Denk jij dan ook aan zoiets? Ja, ja zeker. Ja, ik heb ook... Uh... Ja, na, vooral een paar maanden na de navel watert het een beetje. Maar na de ramadan dan heb je ook als mensen zeggen ik heb honger. Dan denk je nee, je hebt trek. Je hebt geen honger. Wij weten niet wat honger is. En ja. dat heb ik nu ook niet. Want ik weet gewoon dat ik uh, vanavond gewoon lekker mag eten. Dus uh, ja, daar denken we geregeld aan. Ja. Ja. In, het, in het magazine dat jij begonnen bent, het ligt hier. Uh, ik heb het helemaal uh, doorgespit. Het was, uh, het was leuk om te lezen, moet ik zeggen, en te kijken. Um, ja, daar staat ook van alles in over, over de ramadan. Is mm -hmm. dat bijvoorbeeld een, een reden om zo glossy op te richten, want dat zul je misschien niet in de andere bladen heel ja, veel tegenkomen. Ja, zeker dat was zeker een reden. Ik heb uh, vaker aangegeven van, nou, ik lees zelf natuurlijk heel veel tijdschriften, vind ik hartstikke leuk, doe ik nog steeds, koop nog steeds andere tijdschriften. Ook al zijn ze heel erg wit, maar ja, wit. De qua, zijn... qua modellen en zo. Ja, ook qua teksten. Het is oh, wel ja. echt een witte, witte gebeuren tijdschriftenwereld in Nederland. Heb je een voorbeeld? Waar kan je dat dan zien? Nou. Um, nou, ik heb net, toen ik in de trein zat onderweg hier naartoe, kreeg ik een berichtje van een distributie waar we in gesprek mee waren, al die pres, en die zeggen van, uh, nou, we, we kijken het nog even aan, we willen de verkoopcijfers zien, want uh, we geloven er niet zo in, want uh, er zijn wel vaker uh, dit soort bladen gesneuveld. Dus het blijft gewoon wit. Hoe komt dus niet in de schappen te liggen voorlopig, maar is online te bestellen en uh, via een paar verkooppunten. Hm. Maar dat is dan een beetje Marokkaans-Arabisch getinte winkeltjes. Ja. Dus het blijft ook echt allemaal wit. Ja, Terwijl het... ik denk, ja, de schappen liggen vol. Een, een laser is niet hetzelfde als een laser. Dat zijn gewoon hele verschillende bladen. Ja. Maar voor hen is uh, blijkbaar één gekleurd blad genoeg. En willen ze er geen andere bij. Ja, maar, maar dan is nog voor mij, als ik het lees. He, he, de, de, de geheime schatten van Parijs staat er uh, op de koffer: um, uh, top 5 beauty-favorieten, 10 tips om van suiker af te blijven. Ik zie juist niet zoveel verschil. Met nee, maar, je, maar die is er dan... ook. Er zijn overeenkomsten en verschillen, alleen dan die geheime schatten van Parijs. Dat daarin zie je dat de schat een Arabische schat is. <tie> en dan voel je je gewoon als Marokkaans-Nederlandse wel thuis als je dan in Parijs bent, maar dat neemt niet weg dat als je ergens anders bent, dat je dan niet thuis voelt. Maar dat zijn van die Dingen waar je een beetje trots kan zijn op je, ja. op je eigen achtergrond. Ja, jij schrijft zelf in het voorwoord: ik, ik zag mezelf niet in die andere bladen. Ja. Hè? Hoeveel uh, vrouwen uh, denken datzelfde? Ik denk een heleboel. We hebben, voordat, we, voordat ik hieraan begon, heb ik met een clubje ook wel wat interviews afgenomen bij mensen, wat enquêtes en gewoon. Maar hoe gesprekken. groot is jouw doelgroep concreet? Ja, ik ben heel slecht in cijfers, dus ik ga me niet wagen aan cijfers. Uh -oh, maar... dat is wel gevaarlijk voor een hoofdredacteur, hoor. Ja, maar dat ga ik niet doen. Maar ik denk dat die groep wel groot is. En kijk alleen maar om je heen als je op straat loopt. Dan zie je gewoon zie je niet een Nederland wat ik in de uh, wereld nee. zie. Nou, dan nou is daar veel verschil tussen Thijs en ik. Ik, ik, ik woon in de Indische buurt in Amsterdam. Ja. Dus daar zit jouw doelgroep. Thijs Woont in een Blankenwijk uh, ergens aan de rand van de Randstad? Ja. Nou, daar zit hij dus niet. Minder. Ja. Nou, dan is het dus ook helemaal niet logisch als hoe dat daar ligt in de schappen. In wel, maar welke, wel bij jou. In welke oplage komt die mee, uit? 15.000 beginnen 15 we mee. Ja. Ja, en over, om terug te komen over ramadan, inderdaad, dat heb ik altijd gemist. Want ik zag wel een kerstissue, ook heel erg leuk. Ook al vier ik niet echt kerst, maar ik vind dat wel leuk. al dat glittertjes en dat uh, rood en dat groene, wat wel heel erg op de Marokkaanse vlag lijkt. En uh, Pasen, ook ontzettend leuk. Maar ramadan komt inderdaad er niet in voor. Terwijl dat echt een van de belangrijkste periodes uh, voor Marokkanen is. En de ja. kranten wel de afgelopen dagen. Ja. Overal wordt uitgelegd wat het is en hoeveel mensen het houden en zo. Ja, ja, maar dit is echt zo'n beetje entertainment en wel, een ja. beetje lekker wat je op de bank even gaat zitten en lekker even door gaat blaren. En dat je af en toe een beetje jezelf erin herkent. Het hoeft ook niet continu hoor, het hoeft niet helemaal hm. vol te staan met Ramadan of met Marokkanen of ik met moslims. Ik vind Muslims. dat er prachtige mode in staat. Echt fantastisch. Ja, zie, en zelfs u vindt het dus mooi. Ik vind het uh, kleurrijk. Zelfs u? Vind. <laughs> Als Nederlandse. Oh, doe je dat? Ja. <laughs> maar misschien is de Nederlandse mode tegenwoordig ook behoorlijk geïnspireerd door de Marokkaanse... Snit, zullen we ja, zeggen. Dat toch? Dat weet ik niet, maar ik vind het wel. Maar, maar Gerda, um, ik, ik, ik, ik noem u even Gerda, want ja. zo heette de, de glossy die u, um, ja, u heeft eenmalen, van glossies, dat is waar. absoluut. Ja, <lacht> er stonden ook mooie foto's in. Ja, hoe. Uh, Jammer <lacht> ja, dat we hem hier niet hebben. <lacht> Als u bij Ik had vergelijkt. overigens geen distributie uh, nee. nee, dat ging hard, hè? ging hard. <lacht> ik en was een daar was ik veel belangstelling voor. Volgens mij 80.000. Dat, dat is veel, ja. ja. ja. ja. Dat is veel. Heeft u nog tips vanuit uw ervaring? Nee hoor, ik hoop dat, dat, dat, hiervan, dat dit heel goed gaat uh, in de distributie. Want ik vind een mooi vormgegeven. Maar uh, ik heb me niet zozeer verdiept in het, in het hoofdredacteurschap. Of, of het verder uitgeven van uh, iets dergelijks. En dus ook niet in de, in de, in de markt. Uh, die glossie die wij toen hebben uitgegeven had te maken met het 75 jarig bestaan van het ministerie. En we hebben toen op... op, op, op. Uh, aantrekkelijke wijze aandacht besteed aan alle activiteiten in en vanuit het uh, ministerie. En daar heb ik ook heel veel goede reacties op uh, gehad. Den Haag was wat uh, minder te spreken. Uh, maar buiten Den Haag uh, wordt er nog steeds naar gevraagd. Want sommige mensen vinden het een, het een collectors' item. Ja, het werd ja. een politieke rel. Hè? De andere partijen zeiden van u misbruikt uh, ja. overheidsgeld voor een persoonlijke campagne. Dat was de kritiek ongeveer. Ja, dat was de kritiek van een van de partijen. Ja. Ja. Hoe, daar heb jij ook kritiek gehad? Ja, ook wel. Tuurlijk. O oh ja, wat ja. dan? Nou, eentje, dat, dat kwam al vaak voor, hij is zo dun. Maar ja, het is een uh, eerste dat nummer. dat is een compliment. Ja, <laughs> er zit minder reclame in, dat klopt. Ja. Ja, dat, dat, dat is mijn vraag. Uh, ik begrijp dat de meeste glossies, en dat geldt ook voor kranten en tijdschriften... vooral kunnen bestaan dankzij de reclame. Ja. En ik hoorde net op de weg hierheen dat ook de NRC gaat nu met een glossie komen. En het probleem daarbij schijnt dan te zijn of ze... Althans, dat zei het panel van Pieter Broertjes en Henk Westbroek op de radio, een, ja. of, of er genoeg uh, reclame-inkomsten zijn. Ja. Hoe ligt dat bij u? Hoe ligt dat ja. bij de grote modebedrijven en andere bedrijven? Uh, hoe moet ik dat zien? Ja, nou, heel bewust zitten gewoon niet zoveel advertenties in... omdat we simpelweg voor een eerste nummer... daar geloven ze gewoon niet in. Ze moeten het eerst zien. Ja. Dus het is en ook hoe niet... heb je dit dan dus betaald? Want Uit dit een, kost een eigen zak. zak. Oh ja? Ja. Zelf betaald? Ja. U heeft het zelf betaald? ja. Ja, omdat ik er gewoon heel erg in geloof. Maar dat ja, is hartstikke duur. Ja, dat klopt. En dat geld had je om te investeren? Ja, ik wilde eigenlijk een hele leuke auto kopen... maar het is uiteindelijk een hele mooie glossie geworden. Een mooie zo. tijdschrift. Dus, ja, <laughs> vandaar dat ik er ook extra trots op ben. en uh, dat, ja, Ik geloof er gewoon echt in. En vandaar dat ik dat risico ook durf Wat? te nemen. Want... Maar ik hoop natuurlijk bij het volgende nummers... dat ik gewoon wel advertentie de bedoel, de geld krijg. De bedoeling is om de tijd uit te komen als kwartaalblad, dus uh, eind oktober. Maar ja, als je, als je het dat... uiteindelijke doel is wel een maandblad te worden dat... en er echt van te kunnen leven. Als je dat vijf jaar volhouden, dan moet je nou een goede auto kosten in euro. Keer vier is 80, keer 5 is moet je vier ton hebben. Nee, ik heb de drukkosten betaald, laat ik het zo zeggen, en ik heb heel veel mensen uh, gehad die gewoon gratis voor oh, ja. mij dat uh, de vormgever helemaal ja. voor niks maanden aangewerkt. Dus het is puur echt de. Ja, het, het drukken ervan en, ja. en wat bijzaken, gewoon wat kleine dingen erbij. Maar er erbij. moet wel iets gebeuren als het gaat om advertenties om het uh, in leven te houden, lijkt mij. Ja, ja. ja, er zit ook iemand op die dat uh, gaat doen, Siham uh, Tip. Die zit er ook in met een interview, maar die komt ook echt uit dat wereldje. Dus uh, die gaat zich daarop richten en verder moeten we het echt hebben van via via ja. mensen die het ons ook gewoon gunnen. Nou, mooi, oh, dus als er nog mensen zijn, dan nou. zijn ja, ze ja, welkom. Dat, ja, dat vind ik, vind ik mooi. Maar ik vind het ook goed te horen dat er toch een beetje een team uh, achter staat. Ja. Want u ja. zit hier nou al zo. Ja, ik zit teken. alleen, maar ik kan er zo uh, 7-8 meenemen hoor. Ja. Maar, dat, uh, maar hoe is er dan, zijn dan tot nu toe in de Marokkaanse wereld echt op gereageerd? Ik heb alleen maar positieve reacties gehad. Ja, ja. ja. En uh, via Facebook, want we hebben, we hebben social media gebruikt vooral. Ja. Er is heel veel Facebook-hives en uh, Twitter en een eigen blog. En daar zijn gewoon echt heel veel positieve reacties opgekomen oh. van mensen, ook net als ik... en die ik al eerder gesproken heb, van eindelijk is een keer iets... want dit miste ik inderdaad, wat goed, wat leuk. Maar distributie lijkt me toch wel een probleem. Als u net vertelt over die onderhandelingen ja. met, die, uh, met dat distributiebedrijf... Ja. hoe kunnen mensen er dan, dan aankomen? Ja, nu op dit moment uh, via een mailtje te sturen naar het info uh, Dus we hebben online gewoon heel veel bestellingen binnengehad die gewoon echt uh, verstuurt. En er zijn drie verkooppunten nu nog maar in Utrecht en in Venendaal Want ik kom uit Venendaal woon in Utrecht. Dus uh, zo gaat dat. En we hadden gehoopt om gewoon bij de alle boekenzaken te liggen. Maar ja, daar zijn we te donker voor blijkbaar. Daar maar die u... verkooporganisaties, nou. die wijzen dat af? De distributie. Ja, ja. ja voorlopig. Maar, en dat en, ja. nou klinkt een beetje cynisch, daar zijn we te donker voor. Ja. Denk je dat dat het dan is? Nou bedoel, ja, dat, daar en ging het mailtje over. Er liggen ook gewoon al heel veel bladen. Maar niet een lijfstelblad voor de Marokkaans-Nederlandse vrouw. Ja, en die dus... ligt er gewoon niet en die heeft er ook nooit in gelegen. Ja. En een lijfstelblad, even daarover door. Um, is het nou ook de bedoeling, er staat bijvoorbeeld een verhaal in... over een vrouw die gevlucht was uit Irak en, en moeilijkheden die ze had... Ga je daar misschien nog iets verder in dat je kan zeggen van... nou, uh, problemen die Marokkanen in Nederland tegenkomen... in zijn algemeen gaan we behandelen. Mm -hmm. Geert ja. Wilders gaan we strikken voor een exclusief interview. Ja, nou, dat, hm. dat is allemaal mogelijk. Ja. Aha, het kan alle ja. kanten. op Het gaat wel een positief blad worden. En blijven. Maar dat soort dingen, ja... Dat is gewoon het leven. Dus die moeten er ook in komen. Noemt u zichzelf Marokkaans Nederlands of Nederlands Marokkaans? U bent hier Beiden. geboren dacht ik of niet? Nee ik ben hier niet geboren. Okay. Ik ben in Marokko geboren en ik was vijf toen ik hier kwam. Okay. Maar ik voel me beide ook. En ik voel me niet... Eén ding. Ik voel me absoluut niet alleen Marokkaans. Maar ook niet alleen Nederlands. Want als je daar geboren bent, dan zou je Marokkaans-Nederlands moeten noemen. En als je hier geboren nou, bent, dat, dan Dat Marokkaans. weet ik niet, maar het valt me op dat, okay. uh, dat, dat, dat u zegt... van voor de Marokkaans-Nederlandse doelgroep. Terwijl ik denk, we zijn, we zijn in Nederland. En het wordt een Nederlands blad. Uh, ja. Zeer waarschijnlijk voor vrouwen van Marokkaanse afkomst. dan. Ja, maar ja, het is uh, Nederlands geschreven. Dus vandaar dat Marokkaans-Nederlands... Maar ja. dat, het, het is ook is ook, ik bedoel, u zei net van... oh, er zit een mooie, mooie kleding in, mooie modeproductie. En dat merk ik ook wel met de online verkoop. Dat er ook gewoon heel veel Nederlanders zijn... die het gewoon interessant vinden. Op de een of andere manier. En het ook gewoon aanschaffen. Als je nu drie mensen mocht interviewen voor het blad... wie zouden dat zijn? Drie mensen. Nou, ik, uh, ik had er gisteren over nagedacht. En uh, toen schoot bij mij als eerste binnen Abu Talib. Omdat ik daar, toen hij uh, burgemeester werd... toen was ik daar echt... Voelde ik echt uh, de trots van oh daar nou hebben we eindelijk eens keer ook iets positiefs een Marokkaanse burgemeester. Dat is toch iemand van hey, ons. Een Nederlandse burgemeester ja. van Marokkaanse afkomst. Ik wil niet betuttend het klinkt, maar volgens mij... dat klinkt ook mij... helemaal niet. Nou, ik hou ja, niet zo aan die regeltjes. Nee, dat ben ik met het is haar onze is een Marokkaan woord, woord en hij met... is een burgemeester geworden okay, nee, in maar Ik dacht dat hij zichzelf zo nadrukkelijk, uh, nadrukkelijk afficheren uh, Ja, ja. Dat nou ja, dat, dan dat dan verschilt dan natuurlijk. Ik, ik laat mij bijvoorbeeld absoluut niet allochtoon noemen. Ik vind dat een rotwoord. Hm. Dus uh, iedereen is daar anders in. Anderen vinden dat niet erg. en uh, Hij is en blijft een Marokkaan. Zo ziet hij eruit. Je hoort het. En uh, hij komt daar vandaan, dus... Ja, zou mijn nichtje ontzettend leuk vinden, Sarah. Ik ook, dus, uh, koop ik hem ook. Ja, en de, en oh, de, nou, dat gaan we regelen dan. En Kijk, de, de bijna naamgenoot El Handoui. Ja, ja, dat zou ook nog kunnen. Um, actrice van uh, Doenja en Daisy vroeger. Uh, Marjam Alhasouni of zoiets. Dat, is, dat blijkt Aha. me ook gewoon... Uh, en de schrijfster van de Vinex-wijken... Uh, Naïma Al-Bassas, ja. ja. Dat zou ja. ook iets zijn. Dat zou natuurlijk ook, ja. Ik, ja. Er is dus een, een, een gewoon een redactie genoeg. Hier. Nou, nee, hard. ik vind het wel een mooi initiatief, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er drie dus, redactieleden ja. bij. Nou, welkom. Nou, ja. ja, ik vind het ook mooi, maar ik denk, ja, dat kan haast niet goed gaan. Zie Waarom niet? Nou, omdat, omdat je dus ontzettend veel hulp nodig hebt. En als je het zelf gewoon betaalt, ja, dat kan je een paar keer doen. Maar dat, dat, over twee jaar is dat op. Ja, maar uiteindelijk hopen we gewoon een goede verkoop te hebben. Veel adverteerders ook te hebben. Misschien wel investeerders en dan moet het gewoon goed gaan. Ik zie het wel heel positief in. Maar dan moeten er wel wat mensen meewerken. Ja, ja. En als je een beetje tegengewerkt wordt, ja, dan lukt het niet. Maar hoeveel Nederlandse bladen zijn er niet gesneuveld? En zo is het. Ik heb er ook vertrouwen in. Heel veel succes. Dank je wel. I couldn't keep I promised myself I wouldn't weep One more promise Runaway Train zong Asylum Soul. Welkom in de tijdmachine. Zeg mij, naar welk jaar reizen wij? 14 na Christus. Want wat gebeurde er toen? In dat jaar stierf keizer Augustus. En vlak voor zijn dood publiceerde hij een document. Mijn daden, waarin hij al zijn prestaties in het verleden uitgebreid de revue liet passeren. Maar het opvallende was dat hij zijn macht greep en de politieke moorden die hij tijdens de eerste jaren van zijn regime heeft gepleegd... dat hij daar niet over schreef. Hij heeft dus met, als het ware, een deel van de geschiedenis weggemoffeld. Ja. En ook is van hem bekend dat hij dus heel wat ver, uh, historici... die over die periode wilden schrijven, ten sterkste heeft gecensureerd. Met andere woorden, hoewel hij de machthebber was en alles kon doen en alles open kon laten... is er over die periode dus heel weinig naar buiten gekomen. Ja, ja wel logisch toch. Je gaat toch niet zo'n ja, nou, fouten goed. opschrijven? Nee, en dat is logisch. En, da en daar kom ik dus op. Omdat er nu, speelt dus het geval... omdat in Suriname heeft nu Daisy Bouterse, de minister Sapun opdracht gegeven... om zijn onderwijsdirecteur Robert Suntik, om die te ontslaan. Waarom? Omdat er een geschiedenisboek wij en ons verleden op de markt dreigt te komen... waarin uh, over Desi Boutersen wordt gesproken als uh, zijnde een moordenaar. Er wordt zelfs een foto uh, afgedrukt... Uh, waarin dus echt hij als moordenaar op een spandoek wordt uh, betiteld. Nou, Desi Boutersen wil dat dus verbieden... terwijl hij zelf dus in feite wil de loop van de geschiedenis bepalen. Hij wil dus de richting van augustus uitgaan... en wil dus laten zien dat de geschiedenis in Suriname anders is... Ja. En hij conformeert zich dus niet alleen aan Augustus... maar aan vele, ja. vele machthebbers in de geschiedenis. Nog even over Augustus. Hoe weten wij dan toch wat hij allemaal verkeerd gedaan heeft? Hoe is dat nou, gegaan? We, we weten natuurlijk niet... Precies, we weten dat er heel veel uh, proscripties zijn geweest. Verbeurdverklaringen van goederen. We weten dat er senatoren zijn gedood. Maar de details... We hebben daar films over tegenwoordig, Weet, over hoe het natuurlijk, ging. Maar de verbeelding speelt natuurlijk een rol. En je kunt natuurlijk ook afvragen prachtige films... als, als Spartacus en, en, en Rome. In hoeverre dat een vertekening van de werkelijkheid Hij is. Hij heeft wat... Caesar vermoord, hè? Nee? Ik niet. Hij heeft nee, nee, nee, nee, nee. Nee, Octavianus. Augustus heeft Cesar niet. Caesar werd vermoord door Brutus en Cassius. Oh, Caesar nee. werd vermoord in 1944 door 23 Dolksteken door een senatoriale oppositie. Toen nam Augustus, dat heette toen nog Octavianus, het met Antonius op uh, tegen de Republikeinen. Die hebben ze verslagen en toen kregen ze uiteindelijk samen ruzie en toen heeft Octavianus die heeft daarvan geprofiteerd heeft Antonius en zijn geliefde Cleopatra verslagen en toen heeft hij een alleenheerschappij een gevestigd en wilde toen meteen ook het verleden als het ware naar zijn hand zetten ja. dus alle schandaden die hij had gepleegd die moesten worden weggemoffen. maar nog één keer dat wij dat nu weten komt omdat er andere bronnen waren dan wat Augustus ja. toen zelf heeft gepubliceerd Kijk, dat gaan natuurlijk altijd dingen langs de officiële kanalen heen. En er is ook een soort mondelinge traditie die later komt en die het dan alsnog naar boven haalt, zodat het kan worden weergegeven. Maar misschien wel vertekend dan? Wel vertekend, maar er is nog een mooi voorbeeld. Ja? Er is een voorbeeld, keizer Justinianus. Juristen onder de luisteraars weten dat dat de man is van de codex Justinianus... waarin alle uh, voorbeelden die tot wetten waren gemaakt, waren opgetekend. En er was een officiële geschiedschrijver, Procopius... en die schreef in dienst van de keizer de mooiste verhalen. Maar hij heeft ook een boekje uitgegeven... De anekdota, de onuitgegeven werken. En dan doet hij stiekem, en dat is pas later gepubliceerd... allerlei uitspraken over de keizer, dat hij deugde niet... zijn vrouw was een hoer, en hij was een slechterik... en alles wat niet deugde, werd erin opgegeven. Met andere woorden, officieel gezien heeft hij het allemaal prachtig weergegeven... maar officieus gezien, via dat boekje... en is dat dan de werkelijkheid, heeft hij het heel anders gedaan. Ja. Nou, dus niet, uh, Augustus was niet eens de eerste waarschijnlijk. Maar was een van de eerste die jij nu Eén doet. van de eerste die bekend, is. Maar je krijgt ja. natuurlijk altijd dat machthebbers... de geschiedenis naar hun hand zetten. Want ja. toen je is in dat Rome... alleen in, in niet-vrije landen zo of ook in vrije landen? Nou ja, ook in vrije landen is dat natuurlijk zo geweest... als machthebbers een soort censuur kunnen uiten. Want Rome was een betrekkelijke vrije uh, staat. Was een hele grote staat. Een, een, een, een staat die zich uitstrekt over grote delen van Europa en Azië. Ja. En da daar kon je een hoop publiceren. Maar... De, de, de, de, de geheime diensten van de keizers reikten ook heel ver. Ja. En we hebben natuurlijk de bekende voorbeelden in de 20e eeuw. Stalin. U, denk daar nou maar aan Stalin, wat die natuurlijk allemaal heeft misdaan. En wat je dan ook ziet, wat in onze geschiedenisboeken terechtgekomen is. Er zijn nog steeds politici die in hun jeugd felle aanhangers van Mao zijn geweest. Maar daarvan maar... staat in de meeste geschiedenisboekjes nu wel dat hij veel mensen ja, heeft nu. vermoord, toch? Ja, Nu. Er waren, er waren geschiedenisboeken in de jaren 70, 80... waarin de schandalen van Mao die werden uh, verbloemd. En heel veel links-intellectuelen waren toen voor uh, Mao. En dat was altijd de mensen die er kritiek op uitoefenden, die gaven dus een verkeerde voorstelling van zaken. Denk alleen maar ook aan Cuba hoe ja. daar natuurlijk de geschiedenis... Ja, uh, ja maar denk ook dichterbij, denk ik, aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe vaak is in Duitsland uh, de geschiedenis herschreven... en hoe vinden we nog steeds weer nieuwe feiten... of nieuwe zien we nieuwe interpretaties daarvan? En, en, en hoe er nog steeds mensen zijn die de holocaust uh, ontkennen. Zeker. Hm. Ja. En denk natuurlijk ook aan ons. Ik heb les gehad van mijn, mijn dierbare vader geschiedenis En wij hadden op school de boeken van commissaris. waren katholieke geschiedenisboeken. Daar stond over de politionele acties niet dat daar dus heel veel nee. uh, dingen misgingen. Nee, daar stond, dat waren soldaten die hun leven gaven... om het Koninkrijk der Nederlanden uh, te houden. Dus je ziet dat het een fenomeen is dat van alle tijden is. Nou, vooral van vroeger, denk ik, toch? Nou, Want... nee, je ziet nu in Suriname. Dus ja, nu hier, maar ja. op zich, social media, je kan bijna toch niet nee, meer... Nee, dat, dat, dat is waar. Maar dan, Eigenlijk is het gewoon maar vroeger, door de, of Maar ik? door de social media krijg je natuurlijk ook heel veel dingen op het internet, waarbij je kunt afvragen... of dat geen vervronging van de werkelijkheid is. Want je kunt natuurlijk op Wikipedia prachtige dingen zien... maar je kunt natuurlijk ook, als je een beetje verstand van bepaalde dingen hebt... ook wel eens dingen lezen waarvan ik denk, is het nou zo geweest? Ja, maar Deke de, manipuleert, dus ja. Een... Ja. Maar de ja. kans dat Bauten ze dit gaat redden, is niet zo groot. Nee, bedoel, dat hij zal nu niet. deze slag misschien winnen, maar uiteindelijk... Uiteindelijk niet, zal maar ook ik vind het wel... Ik vind het een boeiend geheel, want je kan natuurlijk afvragen... een historicus moet natuurlijk vrij zijn... En je kunt je natuurlijk de vraag stellen... in hoeverre is een historicus helemaal objectief? Of schrijft iedere historicus... vanuit een soort bewuste subjectiviteit? Ja. Nou, dat zijn vragen die ik de luisteraar zal meegeven. Eén ding is zeker. Een dichter hoeft niet objectief te zijn. Hij mag volledig subjectief zijn gang gaan. En vandaag is dat Renze Sinkgraven. Wat is jouw gedicht... naar aanleiding van deze uitzending? Nou, het is een, een heerlijk subjectief uh, gedicht. En het gaat over de honger in Afrika. Hij deed Hoorn... Des overvloeds. De woestijn is een hoorn vol zand, zon en zwaarmoedigheid. De woestijn is een verhaal vol helden. Al-Khalidi schreef: Hey regen, waarom val je op regen? Waarom open je hier paraplu's als je daar bloemen kunt openen? Jij met je bierbuik, je McDonald's smile klep. ja, jij, ik weet, dit klinkt niet aardig. Het was niet zo bedoeld, want jij kan er ook niets aan doen. Stilte hier in de studio. <laughs> de slotregel ging eigenlijk anders, want ik, ik, ik las het verkeerd. Want de slotregel was eigenlijk, wat kan jij er ook aan doen? Dat klinkt nog iets ironischer. Ja, dat is de grote vraag waar jij ons weer mee dan de woestijn instuurt. Heel erg bedankt voor jouw bijdrage. jouw gedicht is na te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Zometeen na drie uur aandacht voor de massa's mensen die het geweld in Libië zijn ontvlucht en nu in Tunesië worden opgevangen. Ze dromen van een beter leven in Europa. Maar de realiteit is dat ze voor lange tijd in een tent zitten in de bloedhete woestijn. Oké, okay, if we are Somali people, we are we are think if you reach if you reach the Netherlands, you can get everything. Het is natuurlijk. Deze man denkt dat als je Nederlands binnenkomt... dat uh, je daar de hemel op aarde vindt. En ik probeer hem dan te, daarvan te overtuigen dat dat niet waar is. Ja, straks meer informatie over de positie van vluchtelingen in Tunesië. We gaan onze gasten bedanken. Gerda Verburg, hartelijk dank. Heel veel succes, vooral ook met je werk. Dank. En op, op Twitter was nog een vraag van iemand die zei... ik heb Gerda Verburg ontmoet in de kerk, Friese kerk in Rome. Heeft ze de mountainbike al gekocht? Nog niet. Ik speur nog rond. Lang, voor een goede mountainbike. Om in die Rome heb je, op, heb je in Rome nodig, zeker op de Via Appica, Antica. Okay. Oké. Okay. Vic Meijer, hartelijk dank voor je komst. En uh, Huda Hamdoui, hartelijk dank dat je er was en heel veel succes met je tijd zit. Dankjewel. Tijd voor het nieuws van drie uur. Daarna zijn we graag bij u terug. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Deze zomer...